8 uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. Prijzenoorlog supermarkten op komst, schrijft AD. Man Buckingham Palace binnengedrongen en vira's rijden om roest te voorkomen. Albert Heijn begint een nieuwe prijzenslag. Dat kondigt de topman aan in het AD. Maandag verlaagt de supermarkt duizend artikelen van aanmerken permanent in prijs. Experts verwachten dat de andere supermarkten niet zullen achterblijven... en dat er een prijzenoorlog ontstaat. In het ADE zegt Albert Heijn-Topman van der Laan... dat de prijsverlaging vooral is gericht op rivaal Lidl. Die supermarkt maakt volgens hem een stevige ontwikkeling door. Eind 2003 leidde een grote prijsverlaging van Albert Heijn... ook tot een prijzenoorlog. De Nederlandse regering moet excuses aanbieden... aan de nabestaanden van drie moslimmannen... bij de val van Srebrenica in 1995... Dat zei oud-voorzitter Bakker van de parlementaire enquêtecommissie... die de val van de enclave onderzocht, gisteravond in Nieuwsuur. De drie mannen werden in 1995 gedood door Bosnische Serviërs... nadat Dutchbed-militairen hen van hun compound hadden gestuurd. Nu de Hoge Raad de juridische aansprakelijkheid van Nederland... voor de dood van de mannen heeft bevestigd... zou het volgens Bakker heel chic zijn dat te laten volgen... door verontschuldigingen.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 De twee zijn op borgtocht vrijgelaten. Tijdens het incident waren er geen leden van de Britse koninklijke familie aanwezig in Buckingham Palace. De NASA heeft een nieuwe onbemande raket naar de maan gelanceerd. De maanzonde gaat onder meer de bijzonder ijle atmosfeer van de maan onderzoeken. Ook test de NASA een nieuw lasercommunicatiesysteem... dat kan worden gebruikt bij toekomstige missies naar andere planeten in het zonnestelsel. Met behulp van lasers kan veel meer data worden verzonden dan met radiosignalen. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds vannacht met de Vira... om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen komen vast te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens in de week zonder passagiers... van de werkplaats in Amsterdam naar Maarsen en weer terug. De spoorwegen zouden nog 16 treinen afnemen van fabrikant Ansaldo Breda... maar hebben daarvan afgezien na grote technische problemen met de trein.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 7 september. En Estland uit. Dat is best lastig. De nieuwe regels voor het amateurvoetbal die gaan vandaag in. En als u tussen Maarsen en Amsterdam aan het spoor staat... dan kan u zomaar opeens weer langskomen. De Vira, hij rijdt weer leeg. Dat dan weer wel. Gaan we het zo over hebben. We beginnen met de telecombedrijven. Die verdienen de goed aan roaming. Oftewel extra hoge tarieven als je in het buitenland mobiel internet gebruikt. En Eurocommissaris die vindt dat het afgelopen moet zijn. Vindt ze al een tijdje overigens. Maar woensdag komt ze met de definitieve regels. En vanmorgen op deze zender ligt ze dus al een tipje van de sluier op. Bedrijven worden verplicht abonnementen aan te bieden... met één tarief voor alle Europese Unielanden.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 Nou, lijkt het er nu echt uh, van te komen. Hè? Mobiel internet in het buitenland. zonder dat je je zorgen hoeft te maken om torenhoge rekeningen als je thuis komt. Of zit er nog ergens een, een adder onder het gras? Nee, er zit uh, geen adder onder het gras. Uh, het voorstel wat Kroes woensdag zal uh, publiceren. dat uh, nou, moeten we uiteraard nog even in detail uh, bekijken. Maar het lijkt erop dat uh, vanaf uh, 1 juli 2014. Uh, elke provider in Europa, Europa zo'n pakket moet aanbieden. Hè, dus dat ja, als je in Oostenrijk zit. je kunt, de telefoon kunt gebruiken alsof je thuis bent. En dat een jaar later dat dat voor 50% van alle klanten moet gelden en in 2016 mogen ze eigenlijk geen pakket meer aanbieden wat differentieert tussen Nederland en Oostenrijk bijvoorbeeld. Nee. Dus uh, het moet het echt aan te komen. Precies. Dus dan moeten de tarieven overal gelijk zijn. Gaat dit de telecombedrijven veel pijn doen? Gaan ze er veel last van hebben? Ja, definieer een woordje pijn. Ze gaan natuurlijk zeker last van hebben. Uh, Internationaal belverkeer heeft altijd een veel hogere marge. Ze verdienen daar veel meer aan dan binnenlands bellen, Dus ze gaan zeker minder verdienen. En uh, ja, dat zullen ze ergens anders weer uh, moeten repareren. Dat betekent dat ergens anders de tarieven gaan stijgen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, tenzij de operator het uh, net wat slimmer en handiger kunnen doen. Waardoor ze de, de kosten in de hand kunnen houden. Uh, dan wel ook de kosten naar beneden kunnen krijgen. En dat zal per operator uh, verschillen. Maar ja, als je ergens omzet weghaalt. Um, en de kosten blijven hetzelfde. dan zal ergens anders toch wel wat meer geld verdiend worden. Is dit nou een maatregel die vooral de vakantielanden, als ik ze zo mag noemen. het meest treft? Dus landen als uh, Spanje, Italië, Frankrijk niet te vergeten? Ja, uh, en dan uh, de operators in die spe specifieke landen. Hè. Dus uh, een operator in Spanje, bijvoorbeeld Telefonica... die uh, heeft zomers natuurlijk heel veel uh, buitenlanders... Uh, die op uh, vakantie gaan daar, die heel veel naar huis bellen. Dus die hebben een zogenaamde netto uh, instroom van belminuten. En daar verdienen ze goed aan. En dat is voor partijen uit de noordelijke uh, landen... Uh, dus Nederland, Duitsland... Uh, soms heel lastig om daar goede afspraken mee te maken. Dus uh, de zuidelijke landen gaan hier uh, waarschijnlijk het meeste last van hebben. Ja, en eventjes heel simpel. Ik zet nu als ik op vakantie ga de roaming-functie uh, uit. Die kan ik dus vanaf ja. volgend jaar gewoon aanlaten. Die kan je aanlaten indien je hebt gekozen voor het Europa-pakket. wat door die operator wordt aangeboden. En in 2016 maak je niet uit wat je hebt genomen. dan kun je hem altijd aanlaten. Ja, en maakt het iets uit? Want er komen allerlei. Je hebt nu 3G. we gaan over naar 4G. Dat zijn de snelheden ervan. Maakt dat nog wat uit? Nee, dat is technologie-neutraal. Dus of je nou op 2, 3 of 4G zit, dat uh, maakt niks uit. Nou, uiteindelijk gewoon goed nieuws voor ons allemaal... als we naar het buitenland gaan en internet willen gebruiken. Meneer Achterberg, ik uh, dank u vriendelijk. Ja, dank. Meneer Achterberg was dan... Dan gaan we naar die Vira. U hoorde hem net al eventjes uh, uh, rijden. Uh, S'nachts rijdt hij tussen Maarsen en Watergrasmeer... En u gelooft u over niet, maar dat moet u wel doen, want het is geen droom. De rood-witte trein gaat inderdaad weer rijden, maar dan wel zonder passagiers. Gaan we even over praten met Erik Trinthamen van de Nederlandse Spoorwegen. Goedemorgen. Ze moeten rijden, begrijp ik, omdat ze anders gaan roesten. Hoe zit dat in elkaar? Als een trein heel lang stilstaat, dan kan je schade krijgen aan de lagers... of schade krijgen aan de assen. En dat is de reden waarom er even mee gereden wordt. Ja, ze moeten eigenlijk een beetje in beweging blijven. Ja, dat is het, het juiste woord. Ja. Uh, maar mag dat wel? Want ik begrijp ook dat u een soort... Uh, oh, je zit in de trein zo te horen. Nee, uh, ik zit in de trein, ja. Dat ja, ja, precies. Toch niet op hetzelfde traject, hè? Nee. Nee, nee Oké. Okay. anders kon nu even okay. kijken of die nu ook reed. Maar ik begrijp dat er uh, is een juridisch geschil. Mag dat dan wel, nu? Ja, dat mag. Deze treinen zijn van ons. Uh, we hebben ook een verplichting om die treinen uh, in stand te houden. En dat doen we hiermee. Welke verplichting is dat dan om die treinen in stand te houden? Ja, dat is een onderdeel van de juridische afhandeling. En, en we willen de treinen dus niet onnodig stil laten staan, maar een beetje in beweging houden. Ja, maar ik begreep ook dat het niet de bedoeling is dat die treinen uh, weer passagiers gaan vervoeren. Um, ja, Bent u dan van plan om ze op enig moment te gaan verkopen? Ja, ook dat is een onderdeel van de juridische en financiële afhandeling. Maar je begrijpt dit soort treinen, net zoals auto's, laat je niet heel lang stilstaan. Want anders vervalt de restwaarde, zal ik maar zeggen. De tweedehandswaarde wordt dan een stuk lager. Nou, dat is, een, uh, dat is een conclusie. Ja, die misschien wel terecht is. Is het veilig overigens? Het is helemaal veilig. Ja, want er zitten geen passagiers in. Maar desalniettemin, uh, er waren allerlei problemen. De inspectie voor uh, leefomgeving en transport... het voormalige uh, inspectie voor verkeer en waterstaat... heeft hier toestemming voor gegeven... is ook aanwezig bij deze ritten... Dus wat dat betreft uh, is dat geregeld. Ja, als we, we ze willen zien. Ze rijden elke vrijdag op zaterdagnacht? De tijdslot voor de komende keer weet ik nog niet. In ieder geval afgelopen nacht was het uh, tussen 1 en 3 geloof ik. ergens ja, In die periode. En uh, Mocht u het willen weten voor de volgende keer, dan zal ik u dat vertellen. Ja, en rijden ze allemaal? Of uh, neemt u er elke keertje eentje uit de remise? Elke keer wordt er met één trein gereden. En elke keer is dat weer een andere trein. Oké. Okay. Ik dank u wel voor uh, de toelichting en een goede reis verder. Het Nederlands Elftal dan. In Tallinn hebben ze met veel pijn en moeite gelijk gespeeld tegen Estland. Op weg naar het WK van volgend jaar kwam Oranje niet verder dan 2-2. Mede door een strafschop van Robin van Persie in de extra tijd. Met Maaldering sprak na afloop met de bondscoach van het Nederlands Elftal, Louis van Gaal. Sta je hier boos of vooral teleurgesteld? Nee, ik sta hier niet boos. Ik ben teleurgesteld. Want de inzet van de jongens is buitengewoon geweest. En de manier waarop wij uiteindelijk nog 2-2 uit het vuur hebben gesleept... Ja, dat was op een fantastische manier. Vind ik zelf. Want, want er zat een spirit in. In die laatste 15 minuten dat ik de Guzman ook nog breng... en dat we met drie verdedigers, verdedigers gaan spelen. Dan kan je niet boos zijn. Dan ben je teleurgesteld. Want in de eerste helft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 Uh, dat doe ik als coach in de rust en na de wedstrijd. Maar dat doe ik niet in het openbaar. Want ik vind dat deze spelers alles hebben gegeven. Ze doen het ook niet expres, dat weet ik ook wel. hoor. Okay. Dat is, dat, zo zit zo, dat voetbalspel... Ik ben, blij, ik ben blij dat je dat toch even zegt. Zo zit dat voetbal nou eenmaal in elkaar. En uh, ja, je, je zag gewoon dat zij minder gingen spelen. Uh... Nou, ben ik helemaal met je eens. Daar zijn we het een keer uh, met elkaar eens. Maar dat kwam omdat bij sommige spelers het vertrouwen ontbrak. Of die ging naar beneden, terwijl we heel goed startten. Maar naar die goal, ja, toen brak het lijntje. En dan li ligt het heel dicht bij elkaar. Wat er nog tegen bij te sturen dan, op dat moment? Nou, ik kan wisselen, dat heb ik gedaan. Nou, en het ging dat dan goed en dan inderdaad was het een fantastische wedstrijd eigenlijk. Hè? Want uh, zo'n avond maak je zelden mee. Ja, maar ik had het liever anders, anders. Tuurlijk, maar het puntje van de stoel was uh, aanwezig. Ja, en, en, en waar ik tranen van in mijn ogen uh, kan krijgen... en dat, dat is gewoon de manier waarop we tot die laatste seconde hebben gevochten. En, en uh, dat zie je niet zo vaak. En, en wij hebben het wel gedaan, vind ik. Dat is nou het leermoment van vanavond, is dat een leermoment? De Andorra wacht, dat is natuurlijk alweer een heel andere tegenstander. Maar uh, wat heb jij hiervan geleerd? Of wat ga je... nou, ik niet, want ik heb dit eigenlijk ook allemaal al van tevoren gezegd... En, uh, de Esten hebben gespeeld zoals zij uh, uh, ook in de thuiswedstrijd bij ons gespeeld hebben. Ja, En Vasiljev ja, is een hele goede speler. Die heb ik uh, niet willen noemen. En hij is ook nog vader geworden van een kind, want dat was hij. Was hij, dat? Ja, was hij. En dat heb ik dus ook al voorspeld, dat uh, dat, dat uh, voor hem uh, goed zou uitpakken. Louis van Gaal, de bondscoach. Dinsdag komt Oranje opnieuw in actie. Daar spelen we uit tegen Andorra. Bruno Martens, Indy en Ajan Robben die hoeven niet mee. Ze kregen een gele kaart en zijn automatisch geschorst. We gaan verder praten over voetbal. Dat doen we met Theo, Theo Verbrugge. Theo, kijken ze daar ook een beetje waar jij bent? Want jij bent bij RKVV Wilhelmina. Kijken ze ook nog een beetje terug op die wedstrijd van gisteravond? Uh, nou dat zal ik eens even... We hebben jullie nooit voetbal uh, gevolgd gisteravond trouwens. Ja, we hebben nog eens 11 toch gekeken. heb ik de hele wedstrijd. En 2-2. Jammer hè, net ja. op het laatst. Ja. Net nog net gelijk. Net, goed, net op tijd ja. nog kwam het ja. goed. Hè? Ja. Ja. Ja, ik heb niet gekeken Bert. Vind je te erg? Je, je overvalt me nou, ermee. Uh, ik had geen voetbal gekeken. Nee, ik, ik weet dat jouw belangstelling niet primair bij voetbal ligt. Maar wel bij wat er vandaag gaat gebeuren. Uh, nieuwe ja. spelregels uh, Theo. Uh, en daarom ben je met die kleine voetballetjes uh, daar. Om te ja. kijken hoe zij die nieuwe spelregels gaan beleven. Ja, ze staan hier te trappelen. in De club die gaat zo meteen naar Berlikum. Die moet uit. En daarom staan ze hier... Ai, Theo, Theo, Theo, Theo is eventjes weggevallen. Nou jongens, dan hebben wij altijd iets achter de hand. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. De blurred lines, de zomerhit overal in de wereld van, uh, van dit jaar. Hoewel, hij is nu overal aan het zakken. Zelfs in Billboards Hot 100 is hij naar beneden. Daar staat Kate Perry nu op nummer 1. Dat u het allemaal maar even weet. Theo, je bent er weer. We hadden het, Theo, over de nieuwe spelregels. Daarom ben jij bij RKVV Wilhelmina met de voetballertjes. De nieuwe spelregels en de nieuwe regels die vandaag ingaan. En uh, zijn ze er al een beetje op voorbereid? Weten jullie nou precies hoe het met die gele kaart zit straks? Nee. Nee? Weet jij het? Een beetje. Wat weet je? Nou, gewoon uh, als je een gele kaart krijgt, uh, dat je dan vijf minuten of tien minuten aan de kant moet. Denk je dat je anders gaat voetballen? Nee. Daarom? Nee. Nee? Ja, heel, ja toch wel heel eventjes maar, denk ik. Wat vind je van die maatregel als je het zo hoort? Nou ja... <coughs> ja, dat wordt even diep denken hè? Ja. Um. Okay. Ja. Ik kom ja, zo bij je terug. Waar was nou een van die... Va oh, die was er ook. Maar ik ga ook even naar de man die hier over de scheidsrechters gaat, Joop uh, Wolvenkamp van uh, Wilhelmina hier in, uh, in Den Bosch. Um, hoe wordt er hier nou straks mee omgegaan met die nieuwe maatregel? Vijf minuten eruit als je een gele kaart krijgt bij de jonge jongens dan, hè? Ja, nou, uh, we hebben de scheidsrechters in ieder geval goed geïnstrueerd dat ze hem strikt moeten toepassen. Um, en dan gaan we uh, na de verloop van, uh, van de tijd uh, maar eens kijken hoe, uh, hoe het zich allemaal uitgepakt heeft. Uh, het is wel zo dat... Uh, kijk, normaal geef je een, een gele kaart en die je en ben je klaar. Uh, de speler is dan gewaarschuwd. Nu krijgt hij uh, 10 minuten tijdstraf. Uh, als er toevallig een wat... 10 uh, ja, wat... minuten hoor ik u zeggen, maar ik hoor bij ja. deze jongens bij vijf minuten. Ja, dat klopt. Dat is de eerste onduidelijkheid dan? Ja, ja precies. Dat is de eerste onduidelijkheid. Bij de, bij de, bij de junioren is het tien minuten. Dat is dus van de A tot en met de D. Daarna gaat de ENF eventueel naar vijf minuten, omdat die wedstrijden duren maar twintig tot vijfentwintig minuten. En als je ze dan tien minuten uitzet, dan missen ze al een hele, een hele halve speelhelft. Uh, niet, niet, niet iedereen is helemaal geïnstrueerd, maar ze weten wel wat. Het is ook niet zo moeilijk eigenlijk, toch? Een gele kaart 5 minuten, 10 minuten eruit. En dan moet de scheidsrechter wel even goed bijhouden wanneer iemand er weer in mag. Ja, dat zijn van die, van die kleine bijkomstigheden. We moeten maar eens kijken hoe dat uitpakt. Want als je een wedstrijd hebt die uh, misschien wat stevig is, hoeft niet onsportief te zijn. En je geeft uh, drie of vier gele kaarten. Dat betekent dat er op een gegeven moment drie of vier spelers langs de kant kunnen staan. En al die tijden moet je bijhouden. Wanneer is die er nou uitgegaan? Wanneer is die dan, mag die er weer in? Dus ja, nou ja praktijk zal het leren. Maar... Jongens. Veel succes in Berlicum vandaag. Dank u wel. Ja, en uh, geen gele kaarten? Nee, het nee. koopt niet. Oké, okay, succes jongens, hè? winzen. Ja. Berlicum tegen RKVV Wilhelmina, dat wordt vandaag gespeeld. En we spraken erover via Theo Verbrugge met de spelers zelf. Omdat er vandaag dus nieuwe regels worden geïntroduceerd bij de KNVB. De nieuwe Chinese president Xi Jinping is met een propaganda-offensief begonnen... om de vrijheid op het internet in te dammen. Talloze bloggers zijn opgepakt en beroemdheden met miljoenen volgers... worden vernederd in de staatsmedia. Grenzen voor Chinezen op het internet lijken bereikt. In een bekende koffieketen met gratis wifi... zitten vier, vijf mensen met een laptop voor hun neus. En een van hen is Fuxin, een 29-jarige architecte die graag sociale media bezoekt en ze volgt bekende bloggers maar de laatste tijd merkt ze dat steeds meer opiniestukken worden verwijderd. It seems the government take some action to the people who published or who said too much in the public. You cannot say everything you want to say even you said you have a joke or something it may be dangerous. Ja, yeah, ik heard dat. Sommige sites zijn moeilijker toegankelijk en mensen worden voorzichtiger, zegt ze, zelfs met het maken van grapjes, want dat kan gevaarlijk zijn. En dat terwijl de Chinezen juist de hoop hadden dat de nieuwe president Xi Jinping de media vrijer zou laten dan zijn voorgangers, zegt Deng Yuan, de ex-hoofdredacteur van de partijkrant dus goed ingevoerd in de communistische partij. Toen Xi aantrad hadden veel mensen hoge verwachtingen... ...dat hij wat meer open-minded zou zijn... ...en de controle op de media meer los zou laten. Maar nu merken we dat de controle strikter wordt dan voorheen. Xi Jinping gaf vorige maand een speech... ...tijdens een bijeenkomst voor propaganda -chefs. Achter gesloten deuren, maar beetje bij beetje komt nu naar voren wat voor stevige militaire taal hij daar gebruikte. Hij zou gezegd hebben dat de communistische partij strijdlustig moet zijn in plaats van verdedigend. Dat het een oorlog moet voeren om de publieke opinie voor zich te winnen. En hij haalt het over een propagandamachine dat uit een sterk leger moet bestaan. Dit is de opening van het avondjournaal van de Staatstv CCTV. De staatsmedia dreigde de afgelopen tijd de discussie te verliezen van opiniemakers op internet. Een discussie die vaak ging over constitutionalisme, zoals de Chinezen dat zo mooi noemen. Oftewel een fundamentele discussie over een grondwet met democratische rechtsbeginselen. Den de publieke discussie over het regeren volgens de grondwet is in feite gestimuleerd door de staatsmedia, zegt hij. Het groeit omdat de staatsmedia de grondwet bleef bekritiseren en het publiek het ging verdedigen. Vroeger interesseerden het de mensen gewoon niet, maar nu praten ze via internet terug en verdedigen het idee. Dat zorgt ervoor dat de overheid de leiding terugpakt. Voordat ook leden van de communistische partij gebreinworst worden met ideeën over democratie. Er zijn regels verspreid waar docenten, journalisten en partijleiders het niet over mogen hebben. Zoals de fouten van de communistische partij, mensenrechten, democratie, vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting. En in de koffieshop kunnen sommigen zich daar iets bij voorstellen. Ik kan het begrijpen. Het is een groot land en er zijn ook mensen die slechte gedachten naar buiten brengen, zegt deze mevrouw. Dus als Xi Jinping daar iets aan doet, dan snap ik dat. Maar volgens Fu Xing, de architecten, gaat de geest niet zomaar weer terug in de fles. Now people could not say just uh sellers. The government will do what they do, but the people will do what they want to do. They silence them. Of course not. Bijdrage was van onze correspondent Marike De Vries. De damesfinale van de US Open gaat tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Marcella Metzke, goedemorgen. Marcella, goedemorgen. is dat niet dezelfde finale als vorig jaar? Ja, dat uh, klopt. En, uh... Ik weet nog van vorig jaar dat het een fantastische finale ja. was. 7-5 in de derde set won Serena Williams haar vierde titel in New York. En uh, Azarenka serveerde nog voor de wedstrijd bij 5-4. Stond 5-3 voor, kon het niet uitmaken. Dus het was heel, heel, heel close. Of dat dit jaar zo wordt. Uh, dat moeten we natuurlijk dat even eens bekijken. Maar uh, laten we eens even kijken hoe ze daar zijn gekomen. Van Williams, die won van Lina met 6-0-6-3. Dat lijkt een makkie. Ja, dat lijkt het wel, maar het is een beetje een vertekende uitslag. Want uh, met name die tweede set, die werd uh, 6-3. Dat was uh, ongelooflijk uh, uh, kwalitatief goed tennis. En dan kan je eigenlijk zien hoe goed die Chinees is. Is natuurlijk nummer 6 van de wereld. Voormalig Roland garros kampioen Dus echt een, een, een groot speelster. Alleen ja, ze kwam een beetje schuchter de baan op. En ja, tegen Williams moet je dat niet doen. Dan, dan komt er een stoomwals over je heen. En dan is die set uh, in 20 minuten voorbij. Dat gebeurde er. Ja. En dan loop je zo achter de feiten aan. Dat is bijna niet meer goed te maken. Uh, Nali was in de tweede set uh, bijna op een 3-1 voorsprong. Uh, nou ja, dat lukte er weer net niet. Fantastisch defensief tennis van Williams. Wat we niet zo vaak zien. Want we zien er altijd aanvallend tennis uh, spelen. Scoren, winners slaan, aces. Maar ja, ze is uh, beter geworden dit jaar. Onder uh, leiding van haar Franse coach Patrick Muratoglou. Ze is fitter geworden. Uh, ze haalt meer ballen. Uh, speelt wat slimmer. En ja, uh, het... het het toont in de resultaten. Ze krijgt nauwelijks games tegen. Dus een fantastische wedstrijd voor uh, Serena Williams. En vandaag ook nog de halve finales uh, bij de mannen. Um, wie halen daar de finale? Ja, we lijken het toch wel uh, ook op een uh, finale tussen de nummers 1 en 2 van de wereld af te stevenen. Djokovic en Nadal heb ik het dan over. Maar ja, dan moet uh, Djokovic eerst afrekenen met die andere Zwitser, laat ik hem zomaar noemen, Stan Wawrinka. Uh, uh, die toch voor een hele grote verrassing heeft gezorgd door de titelverdediger Andy Murray uit het toernooi te slaan. Wawrinka in de vorm van zijn leven. Uh, dit jaar uh, bij de Australian Open speelde zij de wedstrijd van het jaar. Toen won Djokovic met 12-10 in de vijfde set. Ja, En dat is zo'n wedstrijd geweest die Vavrinka dit seizoen heeft getriggerd. Uh, heeft uh, laten ja. voelen van ik hoor erbij, ik, ik kan met de toppers mee. En dat laat hij zien het hele uh, seizoen al. En, en zeker dit toernooi. Dus het zal nog een behoorlijke kluif worden voor Djokovic. Nadal tegen de uh, Fransman Richard Gasquet. Ja, Nadal lijkt met 10-0 in onderlinge ontmoetingen. Is uh, steengoed bezig. Is nog uh, dit toernooi geen enkele keer gebroken uh, in zijn service. Um, Gasquet heeft twee hele zware vijfzetters in de benen. Tegen de Canadees Raonic en de nummer 4 van de wereld, de Spanjaard Ferrer... Dat zal toch ook fysiek en mentaal wel uh, meetellen. Hij heeft in totaal ruim vier uur meer op de, op de Baagstaan dan Nadal. Dus ja, als ik uh, mijn geld zou inzetten... dan zou dat toch voor beide partijen de nummers 1 en 2 zijn... Djokovic en uh, Nadal. Dat zou een mooie finale zijn. Marcella, je doet verslag dit weekend. We horen je dan? Marcella Meske was dat. De zaterdagochtend hier op Radio 1 gaat verder... met straks om 11 uur Magriet en Kees en de politiek in Kamerbreed. Maar eerst Pieter-Jan Hagens en Mieke... Met de tros nieuwsshow Ze hebben het onder andere over de eenzame wolven. Die komen langs. Dat zijn natuurlijk mensen. Maar ook onwetende donorkinderen. En alles voor als. En als is dan natuurlijk ALS, de spierziekte. Het verhaal van een succesvolle ondernemer die getroffen wordt door de ziekte. Dat allemaal hier op deze zender. Blijven bij. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar.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 het NOS-journaal. Albert Heijn opent de aanval op Lidl. Maandag verlaagt de supermarkt de prijs van 1000 A-artikelen... zegt de topman in het AD. Deskundigen denken dat deze prijsverlaging leidt... tot een nieuwe prijzenoorlog onder supermarkten. In Buckingham Palace in Londen is afgelopen maandagavond een man opgepakt. Hij was over een hek van het paleis van de Britse koningin geklommen... en werd aangehouden in een ruimte die overdag toegankelijk is voor het publiek. Het is niet bekendgemaakt hoe de man door de beveiliging is gekomen... waar op het moment van zijn aanhouding geen leden van de koninklijke familie aanwezig. In het amateurvoetbal gaan met ingang van dit weekend... bij het begin van het nieuwe seizoen nieuwe regels in. De ingrijpendste is dat een speler die een gele kaart krijgt... 10 minuten langs de kant moet afkoelen. De maatregel is aangedragen door het amateurvoetbal zelf... om de strijd aan te gaan met agressief gedrag.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 Sinds vannacht rijdt de NS weer met de Vira. Zonder passagiers, want het is om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen vast komen te zitten. De acht Vira's die het nog doen, rijden eens per week van de werkplaats in Amsterdam naar Maarsen en terug. De NS stopte eerder dit jaar met de Vira vanwege grote problemen met de trein. En de NASA heeft een maansonde gelanceerd. Die moet de bijzonder ijle atmosfeer gaan onderzoeken en eigenschappen van maanstof bekijken.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 Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleide. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Wij. En Pieter-Jan Hagens. Dat zeg je dat mooi. Ja. Nou, welkom Pieter-Jan, fijn Dankjewel. dat jij mij vandaag uh, bij komt staan. Uh, we zijn uh, bij u tot 11 uur en uh, wat gaan we allemaal doen? Nou, om uh, 9 uur dan komt Bernard Muller. Uh, hij heeft uh, ALS, dat is een afschuwelijke spierziekte. Uh, misschien kunt u zich dus nog herinneren dat er vorig jaar gezwommen is in de grachten. Maxima die deed toen overwacht mee. Nou, dat gaan ze dus uh, weer doen. En uh, Müller die komt daarover vertellen. En hij zet zich namelijk enorm in voor onderzoek voor die ziekte. Daarna het politievirus. Dat is een nieuwe manier van afpersing. U hoort zo meteen wat het allemaal inhoudt. Ik hoop dat u het nog niet kent. Dan de zoektocht van donorkinderen naar hun vader. Dat is vaak moeilijker dan ze denken of verwachten. En het laatste onderwerp dat uur is plankgas. Marie-Claire van den Berg die heeft allerlei filmpjes gemaakt... en zijn binnenkort te zien op internet. En daarin onderzoekt zij de mogelijkheden... of liever gezegd de onmogelijkheden van het rijden op biogas. Om tien uur dan gaan we naar de cultuur. Dan komt de Vlaamse schrijver Tom Lanois. Hij schreef een, een nieuw boek, Gelukkige Slaven. Dan gaan we het hebben over het Huis van de Overvloed. Dat is een huis dat helemaal gratis was gebouwd. Het zal volgende week worden geopend en nu is het afgebrand. In het Hogevorst komt de boeken doen. Uh, bespreken bedoel ik... En onze laatste gast is Twan Huis. Hij schreef een boek over het populaire programma College Tour. En hoe heet dat boek? 13 meesters en 1 crimineel. En we weten allemaal wie die crimineel was. Maar goed, we gaan uh, eerst iets heel anders doen. We gaan het hebben over lone wolves. Ja, die uh, 300 potentieel gevaarlijke eenlingen... die ro lopen rond in Nederland en uh, ze zouden een bedreiging vormen... voor politici, voor leden van het Koninklijk Huis... voor allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders. En ongeveer 15 van die zogenaamde lone wolves... die zijn zo gevaarlijk dat ze continu in de gaten worden gehouden. Het blijkt uit een uh, rapport over een proef... Met de aanpak van deze groep wolven. Opgesteld door de Universiteit van Maastricht. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En uh, aanleiding voor die proef dat is de aanslag destijds. in 2009 van Karsté. tijdens uh, Koninginnedag. Jelle van Buren die zit hier. Hij is veiligheidsonderzoeker. en verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. van de Universiteit van Leiden. U doet. Onderzoek naar die lone wolves. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we nou weer opgelucht ademhalen? Nu We weten dat die vijftien zware gevallen, zal ik maar zeggen, echte wolven in de gaten gehouden worden. Ja, omdat die groep van vijftien nu onder grote controle staat, uh, kun je wel uh, ervan uitgaan dat het gevaar wat vanuit deze groep mogelijk afkomstig zou kunnen zijn, verminderd is. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het vanaf nu uitgesloten is dat er een incident Plaatsvindt met nee. een solistische dreiger, zoals maar, wij ze noemen. Maar die 15, dat zijn echte zware gevallen. Dat ja, zijn echt mens... eenzame uh, en merkwaardige mensen. Ja, men is begonnen met een lijst van 300... Uh, vervolgens is dat allemaal nog eens goed bekeken. Er is beter gewerkt aan middelen om risico's in te schatten. En uiteindelijk is op basis daarvan een groep van 15 mensen overgebleven... waarvan er soms ook weer mensen van de lijst afgaan of anderen bij kunnen komen. Ja. Die men het grootste gevaar achten en waar dus de meeste maatregelen opgenomen zijn. Zijn er ook vrouwen bij? Nee, dit is um, weer een typisch mannending. Echt waar? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar zo ga je het over criminaliteit of geweld hebt... dan heb je het eigenlijk bijna altijd over mannen. Ja, ja. dat is dan toch zo, ja. Weet je wat ik dacht toen ik dit las? Ik denk, als je een echt een hele uh, enge, gevaarlijke, duistere lone wolf bent... dan laat je je helemaal niet in kaart brengen. Nee, dat is een van de problemen bij dit soort uh, programma's. Het gaat om de mensen van wie toch op de een of andere manier... al een signaal is binnengekomen, waardoor je denkt... van, daar moeten we eens wat beter naar kijken. De mensen die ook snel de plannen hebben... maar zich op een hele slimme manier aan elke vorm van toezicht... of wat dan ook onttrekken of juist heel bewust zorgen dat ze niet opvallen... Ja, dat zijn de zogenaamde ongekende dreigers. Ja, die zijn per definitie nog moeilijker in beeld te krijgen... Ja, maar dat zijn dat, dat Ik dacht dat dat altijd die Wolves was, waar, die je gewoon, die je ook niet zag, niet wist, niet kende. Ja, men, men is na de aanslag, euh, euh, zoals u zelf al zei, van 2009... op de, euh, de Koninklijke Bus, is men natuurlijk heel erg geschrokken. Juist omdat zo de, de desbetreffende dader Karstatus... die kwam haast letterlijk uit de lucht vallen. Men had hem gewoon niet euh, in de gaten gehouden. Toen is men bezig gegaan met een programma te ontwikkelen... waarbij de vraag was, hoe kunnen we nou in een zo vroeg mogelijk stadium... wel signalen opvangen, hm? van dat het met iemand helemaal mis te gaan... Hm? Daarvoor heeft men heel erg ingezet op lokale samenwerking. Want het zijn de wijkagent, uh, iemand van de GGZ... iemand van een sportorganisatie, een rijschoolhouder, noem alles maar op. Dat zijn de mensen die in een vroeg stadium signalen kunnen oppikken. De truc is dan om die signalen bij elkaar te krijgen... informatie met elkaar te delen en uit te wisselen. En op basis daarvan tot een risicoanalyse te maken. Dus op dit moment wordt er beter in heel het land gekeken naar dergelijke signalen. Alleen, dat is natuurlijk nooit een garantie... dat je dus echt iedereen ook in beeld hebt. En wat voor signalen moet ik dan aan denken? Nou, het gaat bij deze groep in ieder geval altijd ook... om toch een stevige psychiatrische problematiek. Dan vaak gecombineerd met allerlei sociaal-economische ellende. Uh, soms een zwaar sociaal isolement. En deze groep mensen die heeft ook een, een, een wrok, een haat, een woede... tegen, ja, of de samenleving of het politieke systeem. En dat, dat richt zich dan heel vaak op bepaalde symbolen... zoals bijvoorbeeld de monarchie of de minister-president. Hmm. Internet, wordt dat er ook bij behandeld? Mensen die zich daar enorm agressief uiten? Nou, dat kan een van de signalen zijn... Ja, ja. waardoor je denkt van nou, misschien moeten we daar eens wat... Uh, beter naar kijken. Alleen als je regelmatig in op internet zit... dan kom je er natuurlijk achter dat daar vrij veel mensen zijn... die zich wel eens heftig ja. uitlaten. Ja. Ja. Net zoals er natuurlijk veel mensen in Nederland zijn... bij wie het wel eens tegen zit. Of die wel eens een conflict hebben. Of wat dan ook. Dus je moet ook ontzettend oppassen met dit soort zaken. Want voordat je het weet... Uh, uh, krijgt half Nederland uh, de overheid voortdurend over de vloer. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nou zei u net, het gaat heel vaak om mensen... met serieuze psychische problemen. Ja. Kan je dan niet beter in plaats van de mensen te volgen of te laten volgen... door opsporingsdiensten of weet ik veel wat... ze naar een psychiater brengen of naar een ja. leuk dagbestedingsproject... waar ze fijn in contact komen met andere mensen en zinnige dingen kunnen doen? Ja, maar dat is ook precies eigenlijk de kern van dat pilotproject... wat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Men probeert juist met zorg en dan soms een beetje zachte drang erbij deze mensen weer op de een of andere manier uit die negatieve spiraal te krijgen... of weer het begin van een stabiel leven te geven. De strafrechtelijke aanpak, de harde aanpak, dat is echt meer de stok achter de deur. Ja, maar juist op die... Die dagbesteding bijvoorbeeld, dat soort sociale dingen... daar wordt natuurlijk enorm op bezuinigd op het ogenblik. Ja, niet, maar... niet, niet voor deze groep? Nee, er was natuurlijk enkele jaren geleden... was er sprake van dat bijvoorbeeld mensen die naar de GGZ gingen... eigen bijdrage zouden moeten Precies. betalen. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk vrij rampzalige consequenties kunnen hebben. Maar je ziet natuurlijk wel vaker dat veiligheidsvraagstukken... niet geïsoleerd kunnen worden bekeken. Maar ook samenhangen met allerlei andere maatregelen of veranderingen. In een samenleving. Dus dat geldt ook voor dit. Maar, maar hoe kom je dan bij zo'n lo Long Wolf binnen als hulpverlener? Zeg je: Luister eens, wij hebben het idee dat jij een Long Wolf bent en uh, willen liever geen risico nemen. Dus ik bedoel. Lijkt nou, dat, wel... dat lijkt me dan niet de beste nee, openingzin. Dat... <laughs> maar, ja, maar daarom vraag ik het juist. Nee, maar het is zo... terechte vraag. Ja. En, en, en wat ook wel kenmerkend is voor veel van deze mensen... is dat het zogenaamde zorgmeiders zijn. Ja. Ze staan zeer wantrouwend tegen alle autoriteiten. Aan de andere kant, uh, bij de zorg, maar ook uh, bij de wijkpolitie... werken zeer creatieve mensen die gewoon weten... of in ieder geval alles op alles zetten... om op, met slimme manieren het begin van een contact... Te maken met deze mensen. En dat is vaak het begin van meer. Ja, toch klinkt er ook iets... iets uh, mismoedigs in doorhaast. Want het is, het is ontzettend moeilijk. Hè? Die ja. mensen verbergen zich. Het zijn zorgmeiders. Het, je komt er nauwelijks. En is het dan wel... Ja, hoe blij moeten we dan zijn dat, de, dat er nu wat mensen in kaart gebracht zijn? Of is het gewoon een druppel op een gloeiende plaat eigenlijk? Nou, dat, dat lijkt me ook weer net iets uh, te negatief gewaardeerd. Alleen, je moet niet de illusie hebben dat je nu het hele probleem... Nee, dat ik ...per eigenlijk. definitie ja. uh, uh, onder controle hebt. Alleen de achtergrond, die aanslag in 2009... maar bijvoorbeeld ook Tristan van der Vlis in 2011... Al van der Rijn, ja. ja. Dat heeft natuurlijk wel een enorme impact op de samenleving mm -hmm. gehad. En een overheid... Uh, voelt zich dan uiteraard verplicht om in ieder geval iets te proberen... om dit soort uh, potentiële daders toch zo vroeg mogelijk uh, ja. in het vizier te krijgen. En vandaar dat dit pilotproject is gestart. Ja, maar het is dus wel zoals u zegt, laten we iets proberen. Is het ook iets waarmee bijvoorbeeld de politie of, of minister Opstelten... of de AIVD, of wie dan ook, zich willen onderscheiden? Ook misschien in de publieke opinie. Nou, nee, ik denk niet dat dat de eerste motivatie was. We herinneren ons allemaal die beelden uit Apeldoorn en Alfa aan de Rijn. Dat is ook gewoon echt wel een grote schok voor de samenleving geweest. En natuurlijk leeft er de vrees voor herhaling van zo'n incident. Dus in die zin is het natuurlijk logisch dat je als overheid probeert daar iets tegen te ondernemen. Ja, want de politie doet dit, hè? Dit, nou de politie is een, een belangrijke partij. En die AIVD dit... niet? Want dat zou misschien toch meer iets voor de AIVD zijn. Nee, maar daarom is, dit gaat dit om een beperkte afgebakende groep. De solistische dreigers. En dat gaat juist om die combinatie van psychiatrische problematiek... en die haat tegen bijvoorbeeld de monarchie. Als je het hebt over de meer traditionele lone wolves, dan heb je het over eenlingen die juist meer vanuit een duidelijk politiek... of ideologisch of religieuze motivatie... Eventueel tot geweld zouden kunnen overgaan. En dat is een doelgroep waar we juist de inlichtingendienst op zitten. Dus beide werken samen eigenlijk aan dit project? Ja, de IVD nam in eerste instantie deel aan dit project. Op een gegeven moment zijn ze er ook weer uitgestapt. Maar die contacten onderling zijn natuurlijk. Uh, wel goed georganiseerd, want je kunt natuurlijk altijd een twijfelgeval hebben. Iemand die en psychiatrische problemen heeft, maar misschien toch ook wel een politieke of ideologische kleur heeft. Nou, op dat moment gaat men onderling overleggen wie zich op deze dader mag storten. Ja. Opsteld is enthousiast. Die wil de proef uitbreiden op regionaal niveau. Hè? Ja. De politie heeft ook al laten weten een aparte onderzoeksunit te willen oprichten. Nou, deelt u dat enthousiasme? Nou, aan de ene kant is het wel begrijpelijk... want nu gaat het heel erg om, dus een om de monarchie en uh, de ministers. Maar burgemeesters bijvoorbeeld kunnen ook object worden... van haat of woede van een solistische dreiger. Dus ja, dat, dat ook is te mee begrijpen gemaakt, ja. dat je daar ook naar wilt kijken. Aan de andere kant, met dit soort uh, projecten... kom je toch ook altijd snel op de grenzen van de democratische rechtsstaat uit. Want wat zijn nu precies de criteria waarop besloten wordt... om iemand toch aan een soort gedwongen zorgtraject van de overheid ja. te onderwerpen. En des te breder je dit soort programma's uitrolt... des te sneller kunnen daar natuurlijk wel hele grijze gebieden ontstaan. Dus het is aan de ene kant begrijpelijk... aan de andere kant vraagt dat misschien ook om extra aandacht... ook van de politiek, om te zorgen dat het zich allemaal wel... binnen de spelregels ja, blijft bewegen. Wat is dan een bewegen. grijs gebied? Dat klinkt zo mooi, maar... Nou, de precieze criteria wanneer je besluit om echt heel erg uh, uh, nauw op iemands huid te gaan zitten als is overheid. Dat, is dat wel te doen? Want hoe maak je nou het onderscheid tussen iemand die, die, die gewoon uh, een vreemde figuur is, die ja. graag geïsoleerd leeft en die uh, misschien uh, zo zijn eigen merkwaardige hobby's ja. heeft en verder totaal onschuldig is? En iemand die ook vreemd is, maar drie geweren in zijn kast heeft staan. Ja, dat, dat is natuurlijk een ontzettend lastige afweging. En daar zitten bijvoorbeeld rechtspsychologen op, gedragsdeskundigen die echt getraind zijn om een goede risico-inschatting te kunnen maken. Het gaat er ook om dat zoveel mogelijk signalen... van verschillende organisaties bij elkaar worden gelegd en dat dan uiteindelijk een deskundige team dit soort beslissingen neemt. Alleen, het blijft mensenwerk, het is geen rocket science. Dus daarom is het ook belangrijk om daar wel heel scherp op te blijven toezien. Goed, hartelijk bedankt. We spraken met uh, Jelle van Buren over de proef van de politie om 15 Lone Wolves continu te gaan volgen. Is daar ook een mooie uh, Nederlandse term voor? Nee, nee. Solistische dreigers. Solistische wij deze dreigers, groep. solistische dreigers. En de brede groep heet dan wolf. weer de potentieel gewelddadige eenling of de PGE. Dus onthoud die afkorting. De potentieel gewelddadige eenling, de PGE. Heel poëtisch, Geweldig, ja. Ja, Lone is poëtisch. Nou goed, oké. Okay. We gaan door naar het volgende onderwerp. Multinationals die via belastingparadijzen de fiscus ontwijken... zullen hard worden aangepakt. Voortaan moet de winst worden belast in het land waar die wordt behaald... zodat ontwijkingen van vele miljarden euro's... waar bedrijven als Google, Amazon en Apple de afgelopen jaren het nieuws mee haalden... onmogelijk worden. Dat is een van de uitkomsten van de G20-top in Sint-Petersburg... van gisteren en eergisteren. Het zal ons eigen parlement als muziek in de oren klinken. Want deze week wezen internetbedrijf Google, koffieketen, Starbucks... en meubelgigant IKEA een uitnodiging af... om deel te nemen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer... over diezelfde fiscale vluchtroutes. Daar gaan we over praten met GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, belastingontwijking ja. wordt mogelijk gemaakt... door fiscaal gunstige wetten in de landen zelf... En dat wij die wetten hier hebben, daarvoor ja, bent u als wetgevende macht... met andere woorden zelf verantwoordelijk geweest, hè? Ja, zeker. Dus, en nu worden ze in een beklaarde bankje gezet. Daar zit iets raars. Uh, nee, toch niet helemaal. Kijk, ik zal de eerste zijn die, het, die de regering daarop aanspreekt. Die ook kijkt naar onze eigen rol als volksvertegenwoordiging... en hoe we ons belastingregime hebben opgetuigd. Maar je ziet dat die bedrijven de reden waarom ze gebruik maken van die belastingwetten... Uh, of zo van die belastingverdragen, dat is echt om belasting te ontwijken. En daarvoor zijn ze nooit bedoeld. Het is nee, bedoeld om Ze voor hebben het wel mogelijk gemaakt, gemaakt. kennelijk, want het is legaal. Dus het, ze hebben het mogelijk gemaakt, ja. maar dat iets legaal is... wil niet direct zeggen dat het ook juist is of dat nee. het goed is. En wat je ziet, die belastingverdragen, want daar gaat het om... Nederland heeft een heel uitgebreid netwerk van belastingverdragen. En daar zit iets heel ja. logisch in, want je wil niet dat een bedrijf... dat internationaal opereert op verschillende plekken... overal belasting moet gaan betalen. En daarvoor wordt het niet gebruikt. Het wordt echt gebruikt om ervoor te zorgen dat je nergens meer belasting moet betalen. En maar dat is fout. Het is toch de taak van een ondernemer om te zorgen dat zijn kosten zo laag mogelijk zijn? Uh, dat is, vind ik een, een beperkte opvatting van ondernemerschap. Uh, ik denk ook dat je verantwoordelijkheid hebt naar de samenleving toe. En nu je ziet dat ondernemingen dat niet doen... moet je dus ook als overheid daar veel strenger op zijn... en zorgen dat de mogelijkheden die ze nu nog hebben om de belastingen te ontwijken... die zal je moeten dichten. Dus jullie dachten, we gaan eens praten met die lui... maar die hadden zoiets van, uh, we zijn niet geïnteresseerd. <laughs> nee, toch? Nee, ik, ja, ik vind het, het is volgens mij tekenend voor de houding van deze grote bedrijven. Ze voelen zich echt boven de wet staan, boven iedereen staan. Ja, Bij de, een hoorzitting in het Engelse Lagerhuis werd Starbucks. Amazon and Google als volgt de maat genomen. We don't have anything. I mean, honestly, you come to us with absolutely no information. But I think what we're going to have to do is order somebody to come who can give us answers to the questions we ask. And we will order somebody to appear before us who does that because it's just not acceptable. I don't think I don't know what you take us for. But we're I, not. I, you know, we need proper answers to perfectly proper questions, which are trying to establish the economic activity in this country and, therefore, what would be a reasonable corporation tax due. That's our job. <laughs> we, you know, the idea that you come here simply don't answer the questions, pretend ignorance. is just not on. Het deed me een beetje denken aan mijn lerares Duits op de middelbare <laughs> school. Ook al was dit in het Engels. Maar um, dit, dit is wat u natuurlijk ook een beetje voor ogen heeft. En die, hè, een hoorzitting en dan eens eventjes goed die, die bazen van Starbucks en Amazon en zo even, even goed horen. Ja. En misschien ook de les lezen zoals deze mevrouw deed. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat die bedrijven denken: ja, dag, ik kom niet. Nou ja, Even, ik zou willen dat we in Nederland bijna zo'n politieke cultuur hebben... zoals dat in Engeland gebeurt. Maar jullie hebben vast wel eens een hoorzitting in de Tweede Kamer gezien. Dat is ontzettend braaf. Hè? En voordat zo'n uitnodigingenbeleid tot stand komt... heb ik met collega's gesproken van andere partijen... die heel anders tegenover belastingontwijking staan. Dus een, het, het uitnodigingenbeleid, daar wordt heel lang over gesproken... zodat daar een sfeer ontstaat waar echt in alle rust... een beetje polderachtig met elkaar gesproken wordt. Dus ik denk niet dat we hetzelfde krijgen zoals in Engeland. Nee. Um, en ik snap niet dat ze niet willen komen. Waarom denkt u dat ze niet willen komen? Ja, reputatieschade. Kijk, dit wat in Engeland is gebeurd, dat heeft ze geen goed gedaan. Uh, en ze zijn, ze zijn bang dat dat ook hier in Nederland inderdaad gebeurt. Uh, en dat ze eigenlijk geen goed verweer hebben. Maar goed, als je dus gebruik maakt van belastingverdragen, je ontwijkt de belastingen, dat kost landen heel veel geld, uh, dan vind ik ook dat je je hebt te verantwoorden. Er is veel discussie over en dat doen ze niet. En niet alleen verantwoorden, maar ook informatie verschaf, van Bijvoorbeeld een, een bedrijf als Ikea. Dat hebben we niet voor niets uitgenodigd. Dat is heel interessant. Als je door het land rijdt, zie je overal van die blauwe dozen... met gele letters staan. Ja. Dat betekent zo'n bedrijf heeft hier ook echte economische... Zeker. activiteiten. Maar goed, tegelijkertijd dus is het een dus een zo dat, dat er in Nederland allerlei belastingverdragen tot stand zijn gekomen oh. met andere landen, waardoor die bedrijven, dus hier in Nederland, volledig legaal weinig belasting kunnen betalen. Ja. Het gaat bijvoorbeeld om het verschuiven van winst van een fabriek die je ergens anders hebt in een ander land, via Nederland, via die trustmaatschappijen hier, ja. naar weer een ander land. En het zijn dus allemaal belastinggoocheltrucs eigenlijk. Ja. Dan is er ook nog iets met intellectueel eigendom, geloof ik, wat in ja. Nederland niet belast wordt, en coöperaties. Nou, Er zijn kortom alle allerlei regeltjes in Nederland bedacht door u en uw voorgangers... waardoor dit voorkomen legaal kan. Ja. Dus wa, hoezo moeten ze zich verantwoorden? De verdragen die zijn opgezet, daar zit de gaten in. Ik geef aan, die zijn bedoeld om te voorkomen... dat je dubbele belastingen kunt heffen. Of dat er dubbele belastingen worden geheven. En deze bedrijven maken daar gebruik van... Mm -hmm. Uh, op een manier zoals het eigenlijk de wet niet bedoeld is. Dat moeten wij repareren. Ja. Maar waarom ik ze ja. wil spreken is een is... heel ander punt. De hele discussie namelijk, het CEO-rapport, Stichting Economisch Onderzoek, heeft, hmm. heeft onderzoek gedaan naar ja. belastingontwijking in Nederland. En ook het kabinet heeft als verdedigingslinie wij moeten zo fiscaal aantrekkelijk zijn omdat dat goed is voor de Nederlandse economie. Precies. En ik wil met deze bedrijven praten of het inderdaad de reden is dat zij hier zitten in Nederland. Omdat we die belastingverdragen hebben. Of zijn er ook andere redenen waarom ze zich hier vestigen? Zouden ze weggaan als we die belasting... Wetten zoals het kabinet zegt, als we die zouden aanpassen, dan wordt ons vestigingsklimaat weer minder en dan mm. vertrekken ze. Daar willen we met deze bedrijven over spreken. Ik, u, u zegt ze vrezen reputatieschade, maar ik weet helemaal niet uh, of dat terecht is. Ik zou me zelfs voor kunnen stellen dat mensen zeggen: Nou, we vinden het uh, goed als een bedrijf als uh, Starbucks uh, zich verantwoordt. Dus dat het hun reputatie eerder op zou kunnen vijzelen dan schade toe zou brengen. Dat denk ik ook. Uh, ik denk dat het verstandiger zou zijn om uh, gewoon je verhaal te doen in de Kamer. Maar goed, hun PR-adviseurs denken, uh, denken daar blijkbaar anders over. En het is echt een gemiste kans. Omdat het is ook, zeker bij de bedrijven die we hebben uitgenodigd... Uh, is het ook een grijs gebied, zeg maar. Je hebt echt... Het is evident... Alweer u... een grijs gebied. We ja, ja, hadden net ook wel een grijs, grijs gebied. Je ja, hebt 50 tinten grijs, volgens mij, in de hele samenleving. Maar uh, je ziet gewoon dat er, er zijn uh, ondernemingen uh, die hier echt geld wegsluizen. Uh, die, die echt Nederland alleen maar gebruiken als doorvoerland. Absoluut. Maar er zijn ook bedrijven die brengen hier echt economische activiteiten. En dat is ja. dat grijs gebied waarvan je zegt... Hey, ja. In hoeverre draagt Nederland, dat fiscale aantrekkelijke beleid van Nederland... nou echt bij aan het de ontwikkeling van onze economie. Ja, en daar nou moet je met elkaar over spreken. Ik begon te zeggen dat uh, die uh, multinationals uh, hard worden aangepakt. Uh, ja. Dat is de uitkomst van de G20-top in, in Sint-Petersburg. Dat ook de aanleiding dat wij het er nu uh, weer over hebben. Als die G20 woord houdt en die verdragen worden herzien, uh, is dat dan goed voor Nederland? Ik moet eerlijk zeggen, die G20-afspraken zijn altijd heel ronkend als je de conclusies leest, maar wat gaat het uiteindelijk inhouden? En in de berichtgeving voorafgaand aan de top eigenlijk werd al aangegeven... Nou ja, uh, wij maken ons de, dat de accountants en de grootbedrijven zich niet zo heel veel zorgen maakten nee. over wat daar zou komen. Omdat er geen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de belastingtarieven. Ja. Uh, er wordt wel iets over de verdragen gezegd, maar er blijft nog voldoende ruimte staan voor bedrijven om de belastingen te ontwijken. Dus ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. Nee, nou, u zei dat, dat u ook wil horen van die bedrijven of ze eventueel uit Nederland zouden vertrekken als, als de belastingverdragen strenger worden. Ja. Je kunt ook even kijken naar wat er daarvoor is gebeurd. Die belastingverdragen zijn natuurlijk allemaal afgesloten... met die andere landen... om het bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken... om hier in Nederland, een land van in- en export... om hier lekker te opereren. Ja. Zonder dat je misschien lijfelijk echt aanwezig bent. U zei net, ja, die bedrijven, die moeten. ik wil ze horen... en ze moeten zich misschien ook verantwoorden. Maar moet de Nederlandse wetgever zich niet ook verantwoorden... voor al die bedragen, verdragen pardon, die, die gemaakt zijn... en waar nu, waardoor nu die, wat u zegt, misstanden eigenlijk ontstaan? Ja, maar zeker. Daar hebben, we een, daar hebben we voortdurend debatten met elkaar over in de Kamer. En dat is ook deels verantwoording over waarom is dit tot stand gekomen... en waarom uh, werkt het niet. Uh, maar ook deze bedrijven zouden die informatie... Uh, kunnen verschaffen. En het debat hopelijk ook... naar een hoger plan tillen wat mij betreft. En zorgen dat we hier echt doorheen komen. Dat maar we een keer stappen gaan zetten. U kunt tegenover die bedrijven het ook naar een hoger plan tillen. En zeggen van, misschien hebben we het niet goed gedaan. Misschien hebben wij allerlei verdragen afgesloten. Misschien hebben wij toch ook te veel. Nederland, koopmansland, vanuit de eigen winstgedachte gehandeld. Maar dat is wat ik voortdurend zeg. Kijk, waar ik me heel veel zorgen over maak namelijk... is we zijn doorgeslagen, niet alleen in Nederland, in de hele wereld. In heel, laat ik het even bij Europa houden. In heel Europa doorgeslagen met proberen het aantrekkelijk te maken voor bedrijven. De afgelopen 10, 15 jaar is de vennootschapsbelasting met zo'n 10% gedaald. Dat betekent dat de inkomsten die overheden krijgen vanuit, van bedrijven... dat die enorm zijn afgenomen. Maar de uitgaven zijn gelijk gebleven of in veel gevallen gestegen. Dus dat geld moet je bij burgers weghalen. Ik denk dus dat wij zijn doorgeslagen in het aantrekkelijk maken van Nederland... maar ook van andere Europese landen, het aantrekkelijk te maken voor bedrijven. Omdat het uiteindelijk niks meer bijdraagt aan je reële economie, aan werkgelegenheid... Maar vooral aan de, aande aan de winst van die bedrijven. En dat komt niet iedereen te goede. Ja, ik geloof niet dat Bernhard Wintjes het hier met u eens is. Ik denk zelfs dat hij uh, recht tegenover mij staat op dit dossier. Uh, maar dat is wel vaker met VNO en CW. Hoe ja. zou het systeem er wel uit moeten zien? Ja, ik denk dat we er niet omheen kunnen dat je het Europees moet gaan aanpakken. Uh, want bedrijven opereren over de grenzen heen. En het is heel raar dat wij nog steeds denken. Nou weet je, die belastingheffing dat stopt wel bij de grens. Dus je moet dat Europees aanpakken. Maar. Daar zit ook het addertje. Dat is wat het kabinet voortdurend zegt. Dat is ook wat ze in G20-verband zeggen. We moeten het wel internationaal aanpakken en niet zelf stappen zetten. En daar ben ik niet voor. Wil je een internationale aanpak, dan zal je zelf moeten beginnen. En dat betekent volgens mij bij het aanscherpen... daar gaat de kabinetsbrief ook over, van de substance-eisen. U, gooit u er nog een charme-offensiefje tegenaan? Of, of uitgepraat met die uh, Starbucks-luidjes. Uh, we uh, we uh, hebben als Kamerleden, dat is echt uniek... Is we hebben met die bedrijven zelf gebeld. Normaal doen, uh, doet de Griffie dat. We hebben zelf gebeld. Uh. Het waren prettige gesprekken, maar ik heb niet de indruk... Nee. dat we ze weten over te U, halen. Nee, nee. Het, is, het gesprek is voorbij. Het gesprek is helaas voorbij. Maar uh, mochten zij luisteren deze morgen en ik, nou, verstandig verhaal, we willen toch <laughs> komen. Uh, ze hebben mijn nummer. So, nemen de kleur van het behang aan, valt te vrezen. Goed, hartelijk, hartelijk bedankt dank voor, voor je Jesse komst. Ja, GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaverhoordu, het ging over belasting...